12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Iedereen met een gijzer of een gaskachel moet aan de koolmonoxide melden. Dat komt Jan snel zo bepleiten. Hij verloor zijn dochter door dat giftige gas. Van de hulpactie Help Syrië de winter door in het veilige Nederland naar de hel op aarde. Yassine Ismail en Mohamed Chappy zijn net terug van de verschrikkingen in de stad Yarmouk bij Damascus. Nu het internationaal met de Meegens.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 Plasterk ligt onder vuur doordat hij de Kamer mogelijk verkeerd heeft ingelicht. Sinds Plasterk en Hennis woensdag schreven... dat Nederland zelf communicatiegegevens heeft onderschept... en niet de Amerikanen, had Plasterk nog niet in het openbaar gereageerd. Op vragen over zijn positie antwoordde hij dat uiteindelijk de Kamer uitmaakt... wat hij ervan vindt. Hij voelt zich gesteund door het kabinet. Volgens minister Hennis is het kabinet het eens. Een man van 41 die een politieman op zijn strottenhoofd heeft geslagen... moet vijf jaar de cel in... De rechtbank in Arnhem vindt dat de man uit Ede schuldig is aan onder meer poging tot doodslag. De man werd twee jaar geleden door agenten betrapt toen hij een ruit van een auto vernielde. en werd opgepakt en sloeg kort daarna uit het niets een agent tegen zijn keel. De politieman moest met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het Duitse Constitutionele Hof betwijfelt of het steunprogramma van de Europese Centrale Bank aan economisch zwakke landen rechtmatig is. De zaak wordt daarom doorgeschoven naar het Europese Hof in Luxemburg. Steunprogramma geeft de ECB de mogelijkheid om onbeperkt staatsleningen van zwakke Eurolanden op te kopen. Het Duitse Hof zegt dat er zwaarwegende argumenten zijn om aan te nemen dat de centrale bank hiermee haar boekje te buiten gaat en de soevereiniteit van Eurolanden schendt. Overigens denken de Duitse rechters dat het steunprogramma na een paar aanpassingen overeind kan blijven, maar ze willen daar dus zelf geen besluit over nemen. De Efteling maakt zich zorgen over een filmpje dat op YouTube is verschenen. Op de beelden is een drone te zien. Iemand laat het vliegtuigje erg dicht langs de Python 8-baan vliegen. Per Park wil de maker van het filmpje graag spreken. Wij vinden het prachtige beelden die met deze drone gemaakt zijn. We vinden het leuk en prettig als in het vervolg even vooraf toestemming gevraagd wordt. Zodat we ook samen kunnen kijken hoe we op zo'n goed en veilig mogelijke manier... we hele mooie beelden van ons mooie park kunnen maken. De volgende keer belt de Efteling de politie. Sven Kramer heeft het niet getroffen bij de loting voor de Olympische 5 kilometer. De titelhouder neemt het morgen... in de tiende rit op tegen Jonathan Cook. Zijn grootste concurrenten komen pas na hem in actie. En dat had Kramer graag anders gezien. Verslaggever Sebastian Timmerman. Nee, niet gunstig voor, uh, voor Kramer. Want hij uh, heeft nog drie ritten na hem. Kramer rijdt namelijk in de tiende rit van de dertien ritten... die er in totaal zijn. En dan komen onder andere Bergsma, Blokhuizen... de Noord Pedersen, Bart Swinks en de winnaar van het zilver... van vier jaar geleden, Seung Hoon Lee, komen nog in actie. Dus het is uh, allerminst een uh, goede loting voor Sven Kramer. Het weer met uitzondering van het Zuidoosten regen. Later klaart het in het westen wat op. 10 graden is het. Het wordt wel iets koeler vanmiddag. Bij zee waait het hard tot stormachtig. En er kunnen zware windstoten voorkomen. In het weekend minder regen, maar het blijft wel wisselvallig met veel wind. Er is verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, staat 3 kilometer file bij rotterdam krooswijk Er staat een auto stil op de rechte rijstrook. En op de A27, Utrecht richting Gorkum is er een spoedreparatie. Er staat file vanaf knoop everdingen tot Lexmond. 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Radio 1. Hartelijk vrijdag. Wat onze gasten Jan Snel en Rolf Bredeveld betreft, wordt het zometeen erg druk in het duurt zelfzaak. Want heb je een apparaat in huis dat op gas werkt... dan moet je ook een melder hebben, vinden zij. En is er dan eentje genoeg, meneer Snell? Dat, dat ligt aan de plaats waar de toestel zich bevindt. En de hoeveelheid ervan. En je moet het niet in elke kamer hebben, bijvoorbeeld? Dat ligt er als u in elke kamer een toestel heeft, dan wel. Dan wel. Roel Bredeveld, chirurg van het Brandwondencentrum in Beverwijk. Hoeveel heeft u er thuis hangen? Ik heb er twee hangen. Waar? Eentje hier bij de cv-ketel en eentje bij de open haard, althans de houtkachel die we hebben. Ja, want dat zijn de apparaten waar ze naast moeten hangen. Ja. En dan Yassin, Ismael en met Chapy. Jullie zijn ook de gast. Jullie zijn net terug uit Syrië. Sterker nog, jullie zijn er zelfs ingeslaagd in de stad Jarmouk te komen. Uh, buitenwijk van Damascus eigenlijk. Hè. Om, te actie, om help te bieden met jullie actie Help Syrië de winter door. Ik ga ervan van stotteren. Jarmouk st staat bekend ook wel als de hel op aarde. Um, Zometeen uitgebreid het verhaal. Maar waar hadden die mensen daar het allermeeste behoefte aan? Het meest simpele. Water en brood. En dat kwamen jullie brengen? O, dat kwamen we brengen met uh, man en kracht. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. De gevaren van koolmonoxide worden onderschat. Gijzers zijn de grootste boosdoeners. Jaarlijks overlijden er elf mensen aan. Meneer Snel, u bent een actie begonnen. Ieder huis een -melder. En Twee jaar geleden verloor u uw dochter Daniek... door vergiftiging. En zijn er momenten op een dag dat u niet denkt aan de dood van uw dochter? Iedere dag denken we eraan. En er zijn wel momenten dat we er niet aan denken. Maar dat is dat we een geluksmomentje hebben met ons drieën. Met onze zoon samen. Maar uh, nee, het leven gaat niet meer uh, zonder daaraan te denken. Het spookt door je hoofd. Constant, ja. En ook uh, met verwijten en dat soort dingen? Uh, die periode hebben we wel gehad. Maar je schiet er niks mee op. En je krijgt de stress van en uh, je verzuurt van binnen. Nee, dat... Uh, dat schiet niet op. Nee. Dus... Wanneer dacht u aan deze actie? Wanneer dacht u, ik moet zo'n actie beginnen... dat iedereen zo'n melder heeft? Eigenlijk al direct nadat het gebeurd was. Omdat je dan wil dat een ander niet hetzelfde overkomt. Alleen op het moment dat het gebeurd was... en je wil daarmee beginnen, dan zak je door je hoeven heen. Je hebt er gewoon niet de energie voor zeg maar om, om daarmee bezig te gaan. Dat lukt nee. je niet. Nee. En dat, dat, toen heeft u een tijd lang gelaten... maar na verloop van tijd bent u toch gestart op Facebook. Ja, ja. Dus uh, nu uh, twee weken geleden hebben uh, in het uh, verleden hebben we, ja, meerdere malen contact opgenomen met de politiek. Maar uh, ja, jammer genoeg schijnen die niet uh, eerder te reageren dan wanneer uh, ja, iets in de media komt. En Waarom de, heeft u contact willen opnemen met de politiek dan? Om te kijken of zij uh, konden meewerken aan het verplicht stellen van koolmonoxide melders. U vindt dat het gewoon verplicht moet worden? Het moet verplicht worden, In ja. elk huis? In elk huis, Daar ja. waar een apparaat hangt, daar moet zo'n koolmonoxide melder komen? Precies. Rolf Brederveld, u bent de hoogleraar acute brandwondengeneeskunde en chirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis. Wat gebeurt er in het lichaam bij koolmonoxidevergiftiging? Ja, ik zal proberen dat uh, op een eenvoudige manier uit te leggen. Je moet het zo zien, in de longen zit het uh, centraal station en daar vertrekken de treinen. En die treinen dat zijn de rode bloedlichaampjes en die brengen de zuurstof naar de organen in het lichaam. En die treinen worden volgezet met keurige mensen, werkende mensen... die, stop, die stoppen, stappen in die trein en, en die worden dan naar de organen toegebracht. Op een zeker moment, als er uh, koolmonoxine in de lucht is... dan zullen die koolmonoxine-moleculen zich eigenlijk als hooligans gedragen. En die gooien al die zuurstofatomen gooien ze uit de trein vandaan... en stappen zelf op die trein en gaan naar de perifere stations toe... waar ze niks kunnen doen, alleen maar de boel stuk maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat, dat stuk maken dat houdt in dat er geen zuurstof komt in de organen, mm. en met name ook de hersenen, en dat je dus eigenlijk stikt. Ja, eh, nou ja, je kan het ook overleven. Er zijn ook mensen die. die en dan heb je, waar heb je dan last van? Nou, het begint vaak. De eerste symptomen zijn dat je wat misselijk bent, wat hoofdpijn hebt. Daarna word je wat, wat verward, gedesoriënteerd, en vervolgens raak je bewusteloos. Maar je kan het niet zien, hè? je kan niet eentje reconcentreren. Het is constateren niet zichtbaar, van... het is niet reuken. Nee, maar ook niet. als iemand last heeft van koolmonoxidevergiftiging. dan zijn er geen kenmerken waarvan je denkt, ja, dit is typisch iets. Vrijwel niet. Wij hebben er natuurlijk met brandwondpatiënten veel mee te maken. Als je een brand oploopt in een gesloten omgeving, in een huisbrand of iets dergelijks. dan zie je veel dat die mensen ook koolmonoxidevergiftiging hebben. En hoe constateert u dat dan? Gaat Wij het... moeten het meten in het bloed. Een soort protocol onmiddellijk. ja. ja, ja. ja. Ja, en dan, dan zo snel mogelijk, ziet u dat het... en dan weet je ook wat er aan de hand is. Dat, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook waarom er soms uh, doden worden gevonden... en dat ze helemaal niet weten dat dat de oorzaak is. Nou, Dat is één. En twee, het is ook zo. Want uh, meneer Snel zegt al, er zijn gemiddeld zo'n 11% mensen... die aan koolmonoxidevergiftigingen overlijden. Ja. Mm -hmm. Maar daarnaast zijn er nog een groot aantal mensen... die verbranden, voordat ze in een brandwondencentrum of in een ziekenhuis komen... Ja. maar eigenlijk doodgaan aan de koolmonoxidevergiftiging. En waarom ondersteunt u deze actie? Omdat ik denk dat het... Bijzonder goed te combineren is met de actie voor de rookmelders... die de Brandwondenstichting op het ogenblik ook onderneemt. En omdat ik weet dat de koolmonoxide een boosdoener is... die als je er op tijd bij bent en gewaarschuwd wordt... Uh, doden kan voorkomen. En het aantal koolmonoxide-melders moet dus uh, eigenlijk omhoog worden aangepakt? Uh, hoe heet het? Uh, aangepakt? Uh, zeg het eens even. Ja, ik denk Komt dat er een bouwbesluit moet komen... waarin uh, koolmonoxide-melders verplicht worden in bepaalde omgevingen. En welke omgeving? Nou, met name daar waar... Uh, ja, maar ik bedoel, is, of, Hoe hoog moet dat ding hangen? Nou, hij moet relatief laag hangen. Want laag. hij detecteert op, uh, op uh, lage uh, hoogtes. Ja. Dus je het is kan niet zo dat het onmiddellijk omhoog stijgt. Je kan hem dus niet combineren met zo'n brandmelder? Niet in één meter. Nee? nee? Nee. In ieder geval, het aantal melders moet omhoog. Mensen moeten zo'n ding hebben. En wij hebben verslaggever Robert-Jan Boy op pad gestuurd... om er eentje te kopen. Ach, dieren speciaalzaak. Eens even kijken. Volgens mij hoor ik al wat. Hallo, ja. Hallo, goeiedag. Ik ben op zoek naar een goede koolmonoxide melder. Koolmonoxide melden. Dan moet je in een dierenwinkel zijn. Ik dacht eigenlijk aan kanaripietjes. Ja, misschien wel. Ik ja. weet niet, uh, u heeft kanaripietjes? Kijk, dat hebben ze. Ja. ja maar andere tropische vogels, hè. Dit is pakieten. Vroeger in de mijnen hadden ze nog een kanaripietje. Ja. Als er alarm was, ging het, uh, moest je maar naar het kanaripietje kijken en dan... Uh, die, die lag op de bodem. Krijg je nou veel vragen over pakieten in verband met... Uh, nog no, nooit gaat. Nee, de no, meeste no mensen gaan zeker naar een... Doe het zelfzaak of zo. Ja, maar ik weet niet. Ja, die hebben rookmelders. Maar of die nou koolmonoxide melders hebben, dat weet ik niet eens. Ik ga er ook even kijken voor de zekerheid. Ja, doe dat. Dan onthouden we eventjes dit gele pakketje hier. Kanarie. Eh, sorry, kanarie. Kan, kanar. Ik vergis mij. Kanarie. Prima. Pakieten doet het niet goed. Kanaries moeten Kanaren we hebben. Ja, dat doet het nog beter. Is dat zo? Helpt dat? Ja. Nou, dat is dus natuurlijk uit de oudheid dat er inderdaad vogels en inderdaad kanaries werden gebruikt omdat hij snel symptomen uh, vertoonde. Maar die meneer van de Dierenwinkel die zei tegen Robert-Jan Boy... en zei ja, ik weet niet of ze ze hebben bij de doe it zelf zaken. Um, dat weet ik ook niet. In ieder geval niet. Heb ik, al, ik heb niet alle doe it zelf zaken bekeken. Nee. Maar ik weet wel dat het heel gemakkelijk is om een box te bestellen... waarin drie rookmelders zitten en twee koolmonoxidemelders... en een branddeken. Want zijn ze goed te krijgen, meneer Snel? Ja, in principe kan iedereen die zo'n uh, ja, zo koolmonoxidemelder uh, makkelijk vinden. Alleen wat we wat, wat we jammer vinden is dat die gecombineerde apparaten dat die verkocht worden. Omdat die, uh, ja, die geven een vals gevoel van veiligheid. Dus er worden rookmelders uh, verkocht die tegelijkertijd ook koolmonoxide zijn. Ja, precies. Maar gezien het feit dat je ze niet op dezelfde hoogte moet hangen, heb je er dus eigenlijk geen fluit aan. Nee. nee. Als jij een uh, koolmonoxide melder, uh, of een gecombineerd apparaat die hangt dus zeg maar op de helft. En je ligt daaronder te slapen, dan word je niet meer wakker van het signaal. Nee. Dus je moet het vrij laag bij de grond aanbrengen. Ja. Ik heb het woord gevonden, aanbrengen. Ja. <laughs> Afgelopen week um, werd er bekend dat de Nederlandse overheid... wil dat gijzers uit huis verdwijnen. Daar hebben we het net al over gehad. Dat, dat kan een gevaar zijn. Heeft dat verband met jullie actie? Nou, ik verwacht dat ze daardoor wel wakker zijn geworden. Maar uh, het, het, uh, ja, het verwijderen zeg maar, van al die toestellen... of het niet meer toepassen ervan... dat duurt nog jaren... Tien jaar hè, is geloof ik de bedoeling. Ja, geloof het wel. Ja. Ja. Ja. Maar die tien jaar, dat is natuurlijk veel te lang. Want uh, tien keer elf doden, dat zijn er weer honderd zeg maar tien. Zijn, maar. zijn er nog tot... zoveel huizen met een gijzer? Ja, ja, heel veel. Te veel in ieder geval. Ja, vooral ja. Uh, Amsterdam. Ja, daar heb je van die etageportiekwoningen woningen. En uh, heel veel mensen hebben daar nog gewoon een gijzer. Meneer Redenveld, vindt u ook dat het veel te lang is? Tien ja, jaar? zeker. Want ik bedoel, elke dood is één te veel. Maar daar komt nog bij dat we de laatste tijd heel veel subsidie gestopt in het isoleren van huizen. En dat heeft men zich meegebracht dat er een slechte ventilatie is ontstaan. En dat is nou juist een van de oorzaken waardoor een gijzer eventueel koolmonoxide kan produceren. Want vroeger had je echt van die kieren en die, ja, die gaten waar alles doorheen ging, Dus die koolmonoxide kon even snel ontsnappen. Ja, en dat niet alleen. Maar dan was er ook voldoende zuurstof om een goede verbranding te geven van die gijzer. Waardoor er überhaupt geen koolmonoxide ontstaat. Maar goed, zo'n gijzer is dus niet het enige risico, begrijp ik. Want u heeft hem naast de haard hangen, zei u net. Ja. En waar, waar, waar moet je nog meer op letten? Nou ja, alle, laten we zo zeggen, alle verbrandingsbronnen in een huis... die kunnen uiteindelijk uh, oorzaak zijn van koolmonoxideproductie. en dan dat... heeft u het niet over een gashaard maar dan heeft u het ook over een houthaard? houthaard, ja. Ja? ja. Of een kacheltje, een stoofkacheltje, zoals ze vroeger hadden. Die zijn tegenwoordig ook weer in. Maar die kunnen allemaal hetzelfde effect hebben. Maar ook een huis, bijvoorbeeld? Ook een huis. Ja. Dat heeft iedereen namelijk... Dus, dat, dus, ja, dus ja. daarom zegt u ook, iedereen zou er eentje moeten hebben. Maar een slecht functionerend fornuis in een omgeving... die slecht geventileerd wordt of niet geventileerd wordt... Hè, als de afzuigkap het niet doet, ik noem maar iets wat, die kan uh, uiteindelijk ook <kijkt> koolmonoxide uh, produceren. Nou, op het moment dat er stoom vrijkomt, dan gaat hij misschien al meteen... piepoe, piepoe, piepoe. Nee, reageert niet op stoom. Nee? Sommigen zijn er wat gevoelig voor. Dus je moet met de plaatsing daar ook rekening houden. Maar over het algemeen is dat heel goed uh, uh, te voorkomen. Meneer Snel, heeft u de bouwmarkten... Mensen die het verkopen dus op de hoogte gesteld van uw actie? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. We willen op dit moment geen uh, partijen erbij betrekken die, uh, die die zaken verkopen of wat dan ook. Die aanbiedingen hebben we ook gehad. We willen dat puur onafhankelijk houden op dit moment. En Canari is het dus niet geworden, hoorden we net als co melder. Um, Robert-Jan die dacht ik ga wel naar zo'n bouwmarkt of niet Robert-Jan? Jazeker, ik heb de kanarie maar even gelaten voor wat hij is. Ik ben uh, bij Van Loenen te Hilversum. En uh, zo doe het het zelfzaak. Ik sta hier tussen de stopcontacten en ja, onder meer de rookmelders en de combiné de fumée. De koolmonoxidemelders. melders. En toevallig is uh, Jan Wijnen van Loenen aan het praten met een mevrouw. Die allerlei verhalen heeft over koolmo koolmonoxide. Koolmonoxide, want... ja. Ja, ja, van jaren geleden. De grijzer ja. vroeger in huis. De grijzer vroeger in huis, ja, met de deuren dicht en dan je wasspoelen. Maar zo'n koolmonoxide-meter... heeft u nog niet, hè? Zo'n nee, zo ja. melder. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, er is wat verwarring. Want we horen net van ja, je moet geen uh, combinatiemeter nemen, laten we zeggen. Nee, dat is uh, beter van niet. Kijk, maar hebben... die ligt hier wel in zo'n wit doosje. Die hebben wij uh, in het assortiment specifiek voor de vraag. Er zijn bepaalde klanten die dat per se uh, willen hebben. Ja. Alleen het is in mijn optiek verstandiger om een aparte een melder te hebben en een aparte rookmelder. Want dat heeft met die hoogte te maken natuurlijk. Dat klopt, een melder moet ongeveer op anderhalve meter boven de grond. Eigenlijk laag. Ja. En een rookmelder moet zo hoog mogelijk eigenlijk maar wat hangen. Maar even, waarom verkoopt u hem dan? Want dat is toch dan misleidend? Uh, nou ja, sowieso misleidend. Mijn, uh, nou, dat ben ik niet helemaal met nee. u eens. Kijk, in wezen kan hij uh, het op beide punten detecteren. Ja. Uh, alleen, de werking van een apparaat is beter als die op een andere locatie hm. geplaatst wordt. Hoe klinkt hij eigenlijk, stel dat hij afgaat? Nou, er even er hier hoge een apparaatje. Hier gaat, wordt het ingedrukt. En... Oh, oké. Okay. Nou, daar word je inderdaad wel wakker daar van. Daar word je wel wakker van. Ja, kijk, het is voornamelijk uh, s'nachts aan de orde. Komend, ik zie het zo gevaarlijk omdat het dus een sluipmoorderaar is. Je ja. voelt het, uh, uh, je ruikt het niet, je ziet het niet. Ja. En als je ligt te slapen, is het juist belangrijk dat je ja. daarom gealarmeerd wordt. als er dus een aansluiting bij een gascomfort. Waar op... moet je mij de... ophangen? Wat vindt u? In de buurt uh, van de bron. Uh, bijvoorbeeld in de buurt van de ketel, een meter of vier uh, daarvan. Uh, ja. Het zij in de slaapkamer, eventueel locatie waar geslapen wordt. En zelf doen? Uh, zelf kun je makkelijk ophangen. Dat wel. Uh, dat is uh, uh, geen probleem. Uh, belangrijk is, als je een comorexide melder koopt, ja. dat je dus uh, het, uh, niet alleen op de prijs let. De prijs wordt voornamelijk ook bepaald door de batterij die erin zit. Aha. Uh, bijvoorbeeld, uh, zoals we hem hier een exemplaar hebben voor 65 euro, is een uh, lithiumcelbatterij die een jaar of 5, 6 meegaat wel een goedkopere uitvoering. Elk jaar bijvoorbeeld een batterijvervanger. En hoeveel soorten zijn er eigenlijk van? Van die uh, melden. Er zijn diverse merken en diverse soorten. Daarom is het altijd belangrijk uh, niet alleen op een merk te letten, maar ook op het keurmerk wat op de melder zelf staat. Het is weer een beetje om gek van te worden. Het wordt er niet makkelijker op. Vandaar dat je als consument je heel goed moet informeren op de diversiteit producten die er is en wat je in huis haalt. Vindt u ervan, er mevrouw? Ja, ik vind het wel interessant ah, wat meneer allemaal vertelt. Had u er al eentje eigenlijk? Nee, ik heb er nog geen eentje. Nou ja, dat wordt dan even overleggen. Ik ga, ik ga erover denken. Ja. Ja. Is er veel vraag? Uh, ja. Nou ja, in wezen helaas. Ja, uh, zegt men, uh, wanneer het kalf verdronken is, dempende put. Vaak als er weer een ongeluk of iets dergelijks gebeurt. Of wat in de media komt. Zien wij de dag daarna altijd een run op komen. Ik zie de melders. Dus mensen moeten zich uh, erg bewust zijn. Van, uh, haal zo'n ding gewoon in huis. Het is net als met verzekeren. Uh, je hoopt het eigenlijk nooit nodig te hebben. Maar als maar, het aan de orde is, ben je blij dat zo'n ding er hangt. Je eigen huis hangt helemaal vol. Uh, nou, op, alleen bij de ketel 1. Oh, bij de ketel. Dus, uh... Goed, nou, ik geloof dat ik... Nou, ik moet maar even kijken. Wacht even, ik heb stadsverwarming. Nou, dan hoeft het niet. Uh, nou, het ligt wel uh, al. als je een gasfornuis hebt. Uh, dan ja, is het nee, een verbranding. Is ook weer zo. Zeg, uh, succes. Ik ja. uh, We gaan er even praktiseren en studeren op de Zie. meters. Dank u wel, mevrouw. Oké, okay, hartelijk kom Robert Jan Boy bij een zaak... en doe het zelf zaak hier in de buurt in Hilversum. Meneer Bredeveld, is het zo dat op het moment... dat je maar een kleine hoeveelheid... koolmonoxide binnenkrijgt... en je blijft dat gedurende weken in je lichaam krijgen... is dat dan gevaarlijk? Nee, het blijft niet heel lang in het lichaam. De, de, we praten nou over een halve zeggen Dat het binnen een bepaalde periode... voor de helft al weer verdwenen is. En je kunt dat versnellen door zoveel mogelijk zuurstof aan te bieden aan iemand. Dat betekent dus dat als iemand er last van heeft dat hij zo snel mogelijk naar de buitenlucht uh, moet... en als het kan, als er ambulancepersoneel bij is, dat ze dan ook zuurstof gaan geven. Ja, maar je slaapt in een slaapkamertje in de buurt van de Gijzer bijvoorbeeld... en da da daar komt wel wat koolmonoxide vrij... maar niet in zulke hoeveelheden dat je er meteen de dezelfde nacht nog van in coma raakt, zou ik maar zeggen. Maar dat gebeurt dan uh, sluipende wijs. Is het zo dat je dan een paar weken, uh, als je niet lucht... Mm. In die Kamer nee. dat je daar... Nee? Nee, dat is niet zo. Behalve dan wanneer de hoeveelheid zie natuurlijk cumulatief steeds zich opstapelt... en er steeds hogere concentratie van komt. Meneer Snel, u bent uw Facebook-actie gestart. Heeft inmiddels hoeveel likes? Uh, vanochtend of nee, gisteravond zijn we over de 12.000 heen gegaan. En wanneer bent u tevreden? Bij de 50.000. En het liefst eigenlijk 16 miljoen, maar dat wordt lastig. Want op het moment dat er 50.000 is, zijn de meesten wel op de hoogte... die het nodig hebben, denkt u? Hoopt u? Ja, nou, ik merk wel dat er nog een hoop mensen... de, de, de aandacht die er nu voor is, nog niet uh, meegekregen hebben. Maar um, ja, we willen graag uh, weten dat uh, wie, wie het wel hoort en ziet... dus kom alsjeblieft naar de site toe. Het is uh, levensgevaarlijk onder Facebook. En uh, liken en vooral ook delen, want dan komt het bij iedereen terecht. En dan kunnen we een vuist maken... Ik denk dat u na vanmiddag wel meer dan 50.000 likes op, uh, op die site heeft. Dank u wel. Jan Snel, initiatiefnemer van een actie... voor verplichte koolmonoxidemelders. En Rolf Bredeveld, chirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De tafel blijft voor u. En Rolo van de redactie zit ook aan die tafel... met een update van de nieuwsbv.nl. Daar vind je vandaag de mooiste Google Doodles. Dat zijn die wisselende logo's bovenaan de google paginas Ze worden vaak aan de actualiteit aangepast, hè. Vandaag bijvoorbeeld steekt Google een virtuele middelvinger op naar Vladimir Poetin. Die doedel, die op Google-staat bestaat uit zes Olympische Winterspelen Sporten in de kleuren van de regenboogvlag. En het gaat erover dieren. Een kan Ja, nee, En olifanten leggen een ei, soms wat Het is één groot waku waku vestijn op de NieuwsBV.nl. De Taliban hebben namelijk een Britse hond gegijzeld. Knap hoor. Het is een hond van het Britse leger om precies te zijn. Ze hebben daar een stoer filmpje van gemaakt ook. De Taliban dacht eerst dat ze een hond van de Amerikanen te pakken hadden. Maar het was dus een Engels beest. De meest uiteenlopende dieren zijn in het verleden gebruikt in het leger. Van duiven tot kamelen tot exploderende ratten. Je ziet het op onze site. Net als politici die uitspraken doen waarvan ze denken dat niemand ze hoort. Aanleiding is de Amerikaanse onderminister Victoria Newland, die in een gesprek met de president van Oekraïne... niet zo aardig was over de Europese Unie. Fuck the EU. Fuck the EU, zegt ze gewoon, hè. We verzamelen klassiekers van politici die zich onbespied waarden, Zoals Good old Rob Oudkerk, hier in gesprek met Job Cohen. Wat zou er gebeuren als we hier een soort fortuin hadden? Hetzelfde, want uh, het zijn wel kutmarokalen. zo kan je dat niet zeggen, maar het zijn wel onze kutmarokalen. We gaan de Marokkanen van tegenwoordig Radio 1 collega Oudkerk. Dat en meer op de Nieuwsbv.nl. Zorg dat je daar vanmiddag om vier uur ook bent. Tineke de Nooy speelt dan online haar Wajang poppenvoorstelling. Veronica komt naar je toe deze zomer. Met Wajang Poppen dus. Tot zo. Radio 1. De Nieuwsbv. De overheid is in de maand januari 65 miljoen euro misgelopen aan accijnzen en btw. Althans, dat heeft de BOVAG berekend. Economieverslaggever Jeroen Schutijzer, hoe zit dat precies? Ja, op 1 januari zijn de accijnzen en de btw op diesel en LPG en benzine fors verhoogd. En daardoor gaan veel consumenten, maar ook transportbedrijven, niet meer in ons land tanken. Maar dat doen ze over de grens in Duitsland en België. Want ja, daar kost de diesel bijvoorbeeld een dubbeltje ja. minder. Ja. Dus uh, ja, daar kun je heel wat geld besparen. En hoe heeft de BOVAG dat onderzocht? Ja, BOVAG heeft van 575 tankstations uh, de omzetten van januari dit jaar... vergeleken met de verkopen van januari 2013. En dan zie je dus dat vooral de tankstations die vlakbij de grens zitten... Uh, hun diesel- en LPG-verkoop zagen dalen met een kwart benzine, min 13%. En behalve dat, je hebt natuurlijk minder klanten in de pompshop... dus ze kopen ook minder sigaretten en etenswaren. Maar ook tankstations die verder het land in zitten... Mm. 20 kilometer van de grens, 40 kilometer van de grens... die zien negatieve effecten. Ja, Dus, dus de conclusie is, ja, niet alleen consumenten, daar wisten we het al een beetje van... maar ook logistiek Nederland tankt ook ergens anders. Ja, en niet alleen de bedrijven die vlak bij de grens zitten... maar ook bedrijven in de rest, in de Randstad, in de rest van Nederland... Uh, Transport en Logistiek Nederland, die hoort dat ook. Vangt die signaal ook op dat heel veel vervoerders niet meer hier tanken. En nou denk ik dat, dat BOVAG dit onderzoek niet helemaal voor niks heeft gedaan. Nee, want met deze cijfers in de hand... Uh, pleiten ze natuurlijk voor uh, het direct terugdraaien van die accijnsverhogingen. Hè. Ze zeggen de, de pomphouders die zijn uh, gedupeerd door dit Haarse beleid... Mm -hmm. en de schatkist wordt er geen euro wijzer van... Uh, want vergeet niet, uh, eerder deze week bleek ook nog eens... dat steeds meer Nederlanders hun uh, supermarktinkopen over de grens gaan ja. doen. Dus ja. de economie uh, schiet er allemaal niet zoveel mee op. Je hebt het ministerie van Financiën gebeld en die zeiden... maar meneer Schutuizer, we draaien het direct terug. Uh, <lacht> Ik denk nee, het wel. Nee? Nee, nee, nee, nee, dat zei de woordvoerder niet. Want, Is niet zo, uh, uh, Schutuizer ze, belt weer. Uh, huh? nee, <lacht> ze willen niet reageren. Ze houden vast aan wat ze eerder zeiden... voor de zomer komen we met een reactie... En bovendien zit er net een nieuwe staatssecretaris. Laat die man zich nou even inlezen in de materie. Zeiden ze dat tegen jou? Ja? ja, kortom, u hoort nog van ons. Tegen de zomer, dan, dan, moet, hij Zo bij, dan moet hij bij zijn. Ja, dan dan moet heeft hij een bij. antwoord. Goed, dankjewel Jeroen Schutteijzer. Ze werden een keer gevraagd om mee te spelen... in een voorprogramma van de Spice Girls. En toen zeiden ze, bekijk het. Ja, het zijn eigenzinnige denen. Alphabet, fascination. zitten hier aan tafel. Er wordt over van alles en nog wat gepraat... en niet naar de muziek geluisterd. Dit was Alpha Beat met Fascination. Het is toch een mooi nummer, jongens. Het kwam met de zomer van 2008... en het maakte het allemaal net wat vrolijker. Het is vrijdag. Dat betekent altijd dat. Cameradier Dian Liesker hier is... met haar Overpijnzinger van deze week. Wat heeft je er bezig gehouden, Dian? Nou ja, het afluisterschandaal met plasterwerk. Ja, ja, ja man, ik vond het net een uh, spannende spionagefilm. Maar ja, want daar snap ik namelijk ook nooit ene reet van. <lacht> en dit is dan ook nog eens een beetje de goedkope Nederlandse versie. Dus zeg maar niet James Bond, maar meer Ari Bond. En het is ook een heel slecht, supervaag script. Weet je wel, eerst heeft Amerika afgeluisterd. Dan niet afgeluisterd, maar gere geregistreerd wie wie wanneer heeft gebeld. En dan niet Amerika. Oh nee, we hebben het zelf gedaan. En Plastic wist ervan. Oh nee, toch niet. En niemand wist ervan. Oh jawel, en ze hebben het hem verteld. Of... Hè? Hè? Huh? Nou, het is in ieder geval totaal ongeloofwaardig. En ik vind het ook gewoon ik vind het gewoon zo gelazer en eerlijk gezegd het interesseert me eigenlijk helemaal geen zak als ergens iemand in Amerika weet wie ik wanneer heb gebeld dat ze daar zitten en zeggen van oeh, Diana Lee schreef na de uitzending van de nieuwsbuffet weer haar moeder gebeld om te vragen hoe het ging. Oeh, nou veel succes ermee. Ik snap gewoon angst niet waar al die mensen zich ook zo druk over maken, weet je wel? Misschien realiseren heel veel mensen het niet, maar het is al jaren het geval dat geheime diensten over de hele wereld uh, onze telefooninhoud scannen, weet je wel. Als je bijvoorbeeld in een telefoongesprek... Uh, Sam tagt, zelfmoordterrorist of Poetin is een homo zegt... dan zijn er robots en die registreren dat. En die checken je uit dan. Dat denk jij echt. Nou, dat denk ik niet. Ja, nou, van Poeten is een ja. homo misschien niet. Dat vond ik gewoon leuk om te zeggen omdat hij kan. Maar, maar, uh, maar dat van dat scannen, dat is echt waar. Ik heb namelijk verkering gehad een tijdje met een Britse MI6 uh, militair. Dat was een echte Mr. Bond. Of, nou ja, qua uiterlijk meer uh, Mr. Bean. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hij, uh, hij was wel heel slim en hij heel goed getraind. Hij kon ook altijd meteen zien dat ik loog. Hij had, was achter gekomen een keer aan een testje gedaan en hij zei toen meteen, Jan, jij kan echt niet Leren. Als het ooit oorlog wordt, moet je maar niet in het verzet gaan. Dat was voor mij ook wel weer een beetje een opluchting hoor, want dat lijkt me ook helemaal niks voor mij het verzet. Nee, laat mij in de oorlog maar lekker pannenkoek bakken of zo. Maar het was wel heel vervelend toen ik een keer was vreemd gegaan. Toen merkte hij dus uh, meteen dat er wat was en hij vroeg mij ook recht op de man af van nou, ben je vreemd gegaan? En uh, toen dacht ik van, nou, ik loop uh, tijdens dat ik... Nee, schatje, zeg maar, gewoon even naar de keuken om een kopje koffie te halen. Maar uh, de volgende dag maakt hij het wel uit. Ja, dat wegloopt maakt natuurlijk totaal geen zin. Hij had gewoon aan mijn reet kunnen zien dat ik loog, dus... Uh... Waar zat hij? Uh, ja, hij Als MI6-man? In, man. Uh, uh, in uh, Belfast, in Noord-Ierland. Oké. Okay. Ja, ja MI6 is binnenlandse uh, autobommels schadelijk maken... zonder dat ze het in de gaten hebben en zo... Ja, ja, dat gaat heel, heel veel. Terroristen zijn gewoon een stelletje prutsers. En dan, ja, dan kwamen ze dan niet achter dat de Veiligheidsdienst het had gedaan. Ja, ja super spannend. Nou, jij heeft ook in voormalig Joegoslavië gezien tijdens de trainen van Dutchbed. Is dat zo? Ja, dat is zo. En hij zei ook over, uh, uh, over onze jongens daar dan dat Nederlanders echt bekend staan over de gehele wereld. Dat zijn <Klacht> de allerbesten alle in logistiek. Ja, die kon echt er was een keer een feestje midden in de hel van zijn midden in de winter. Toen is het heel gelukt om gewoon broodjes rauwe haring te importeren. Ja, dat is echt waar. Ja, moslims exporteren, dat was wat moeilijker. Maar ja, soms moet je keuzes maken in het leven natuurlijk. Maar hij heeft in ieder geval dat, hij heeft dat verteld... Van dat, van dat afluisteren. Dus eigenlijk, Big Brother, is er al lang. En ik denk ook, als je daaromheen wil... dan moet je nooit meer met pin betalen je mobieltje uitzetten, internet afschaffen... en gewoon maar een paar duiven gaan trainen voor de post of zo. En dan, weet ik veel, in een schuur gaan wonen... Met met een hek eromheen. Anders schiet je geen zak op. Nou ja, nee, ja, in, in, niet, in, niet als utopia. Niet ook nog eens uh, camera's erop. Dan schiet het inderdaad niet op. Nou, genoeg geluld, een lied. Luister, dan vertel ik een geheimje. Maar niet door de telefoon. Waarom? Luister, misschien mee. Telt dan alles door. Diane Lieske, als je er in levende lijve wil zien... waar moet je er naartoe van aan, bijvoorbeeld? Uh, Vanavond speel ik in Rotterdam, in Walhalla. Bijna uitverkocht. Dus ik zou uh, zeggen, uh, probeer nog een kaartje te regelen. Ze zijn hartstikke duur. Diane uh, Lieske, vanavond in Walhalla in Rotterdam. Gaat dat zien. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En met Yacine Ismael en Cheppie. die zijn weer veilige land in Nederland. Ze leverden hulpgoederen af in Syrië, zelfs in de meest spooky wijken. dat hoor je zo. En als er dan Jan Snel en Rolf Bredeveld ligt... dan rent iedereen vandaag nog naar de winkel voor een beldig. Ze vertelden net hoe link een bron met gas in je huis kan zijn. Dit is Radio 1. Nu het internationaal met Doran Megens. Minister Plasterk gaat de komende dagen de vragen beantwoorden... over de kwestie rond de onderschepte contactgegevens... zei hij bij het begin van de ministerraad en wilde inhoudelijk niets zeggen. Plasterk benadrukte dat er veel vragen zijn gesteld... en dat hij die samen met minister Hennis van Defensie gaat beantwoorden. Vertegenwoordigers van de Syrische regering... zijn bij de tweede ronde van vredesbesprekingen in Genève. Dat heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gezegd... tegen de Syrische Staatstelevisie. Gesprekken gaan maandag verder.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 En dat had Kramer graag anders gezien. Dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformant van de ANWB heet Kees Kwaks de hele week al, Kees. Dat klopt. Er komt vandaag ook een einde aan, want de week is bijna om. Maar de files die staan op de A4 daarna richting Amsterdam... bij Dorp 3 kilometer. Dat is een onwelwording. De rechte rijstrook is dicht. Een file op de A5, hoofddorp richting Haarlem... beknopende Raasdorp, 2 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum. Een spoedreparatie bij Lexmond. Er staat 5 kilometer file vanaf Hagenstein. De rechte rijstrook is dicht. Bij ons zit met Mohamed initiatiefnemer van Help Syrië de Winter Door. En een van de vrijwilligers, Yassine Ismaël. En jij was er echt vanaf het allereerste uur bij. En het is jullie als eerste hulporganisatie samen met de VN... gelukt om de buitenwijk Jarmouk in Damascus binnen te komen. Een wijk die hermetisch is afgesloten door het Syrische leger. Letterlijk... Een hel op aarde daar, waar zoals de Volkskrant komt er geen leven, maar skeletten met een gele huid. En dit zeggen andere media erover. The face of a child, riven with malnutrition. For weeks, children have been dying here, for want of food. Some people have taken to eating grass to ward off hunger. Children, women... De elderly, reduced to eating animal feed, spices mixed in unsafe water. Ja, ze eten gras, ze eten diervoeder. Nou ja, je hoort hoe afschuwelijk het is. Um, en ongeveer een jaar geleden, hè, de, de rebellen hadden Yarmouk in handen genomen en toen, ongeveer een jaar geleden, heeft het Syrische leger heeft het hermetisch afgesloten, niemand in, niemand eruit. Jullie zijn er geweest. Op Twitter las ik dat jij zei, um, Yassine, het is een concentratiekamp. Klopt. Eigenlijk. Ja, wat trof je aan? Uh, uh, sorry, ik zat even over de, het geluid dat uh, yeah. je daarover nadenken. Namelijk, uh, je zit niet, het is echt, uh, je moet gewoon naar luisteren wat er wordt verteld. Luister, uh, men worden geslagen. Uh, terwijl mensen zitten te vechten om eten en drinken. Mm -hmm. Daarna komen ze nog naar uh, uh, ja, word je naar voren gebracht. Oude vrouwen bijvoorbeeld, die smeken om iets. Alleen om op de voedsel te brengen, maar omdat ze niet de juiste papieren bij zich heeft, wordt ze gewoon weggestuurd met een schreeuwende kop. Ga weg. Als je nog één keer komt, dan. Uh, ik weet hoe vaak je bent hier gekomen. Het is gewoon echt. Als je het ziet, je, je bent ook machteloos, je kan niks doen, je mag ook niks doen. Weggestuurd door mensen van het Syrische leger. Door het Syrische leger. Ja. Um, Ho hoe, en... zo, hoe zag het eruit daar? Omschrijf dat eens? Je moet het zo zien, het is een wijk, maar dan totaal kapot. Muren, uit, muren dat op de grond liggen, mm -hmm. uh, gebouwen dat er niet meer zijn. Uh, Mensen leven daar, ja, in zulke omstandigheden. Sommige leven zelfs een tenten. En ze en en zijn in eigen huizen dan nog wel. Dus hoe het, zien die mensen eruit dan? Je moet het zo zien. Assyrische Sy, vrouwen of, hè, zijn best wel bekend dat ze een beetje ja, mollig zijn. Ja. En ze dragen hun eigen kleding. Dus wanneer je ziet hoe dun ze zijn geworden, dan schrik je wel van. Hé, een jaar, dit doet een jaar met je. En dan zie je ook nog dat vanop. krijgen ze eindelijk een beetje hoop. En dan word je nog weggestuurd. Om, om, om de juiste papieren. Of ja. om de, uh, fik, dat ja, want, pijn. Want hoe ging dat? Want jullie kwamen eraan met voedselpakketten. De voedsel was het allerbelangrijkste dat jullie bij je hadden. En toen, wat gebeurde er toen? Um, nou, we kwamen eigenlijk direct van Beirut. Gingen we direct naar Dimash. We kregen als verrassing, hey, we mogen Jarmouk binnen gaan. Mm -hmm. nou, dan stond er een container uh, of een vrachtwagen klaar uh, om naar binnen te gaan. Maar dan had je weer een mini busje die naar binnen Jarmouk in kon gaan. Want een grote vrachtwagen kan niet naar binnen. Ehm... Mm um, en wat er dan eigenlijk gebeurt is, de leger heeft alles in handen. Want je mag niks uitdelen. Want uh, het is alleen, je brengt het tot aan de ingang van jouw moek. Mm -hmm. En dan op dat moment uh, jouw, ja, gaat het in de handen van, van de leger. En die delen het uit. En, jullie zijn er wel bij geweest? Wij bij zijn, er zijn er bij geweest, ja. ja. ja. Maar ja, je kan niks doen. Je kan nee. niet, uh, maar er kwamen heel veel mensen op af, neem ik aan. Heel erg veel mensen. Ik doe, uh, er is één ja, heel straat dat een lang straat eigenlijk, dat uh, vol zit met mensen. En dan hebben we het over duizenden mensen. Ja. Uh, ik kon het niet zien, want daar ben je dan van beschermd. Om, om, zodat het niet de druk naar jou toe komt. Mm -hmm. uh, daar uh, heb je dan nog een heel uh, menselijk uh, muur, zeg maar... die hen tegenhoudt om niet naar voren te komen. Ze worden geslagen met uh, grote ijzeren stangen. Dat zie je gewoon om alleen maar een orde te creëren. En aan de, tegelijkertijd aan de achterkant duwen mensen... Om alleen maar naar voren te kunnen komen. Alleen om, om iets simpels. Water ja, en een broodje. Het is niet eens vragen, geen kleding of geld om te overleven. Gewoon de basic things. Uh, en het was zelfs zo erg uiteindelijk geworden dat. Uh, omdat dus de leger niet zijn zin kreeg dat het in orde ging. dat het op een, op een goede manier. zei dus we stoppen ermee. Dus, dus er was ook een lange tijd. Niks aan, gebeurde er ook niks. Totdat er iemand uh, voorstelde. van uh, laten we nou een stapgewijs uit elkaar brengen. Uh, en er moest alleen nog met toestemming van de generaal, want die was er toevallig gekomen. En als hij dan geen akkoord gaf, dan, uh, dan ja. was het eigenlijk ja, daar aanwezig voor niks. Dan gelukkig heeft hij dan nog ja gezegd. En toen begon het op gang te komen. Ja. Maar je ziet, elke persoon die, die naartoe komt, uh, die, die vraagt alleen maar om de meest simpele dingen. En dat, dat doet me pijn. Ik had wat, een, uh, wat konden jullie ze geven? Voedsel? Wat zat erin? Uh, Babymelk, uh, mm -hmm. brood, een blikje worst... Uh, wat nog meer? Het, het typerende beeld was wat ik heb gezien. Een van de foto's die jullie hebben gemaakt was een oudere man. Die um, niet kon wachten totdat hij thuis was. Maar eigenlijk al na een paar stappen gewoon is gaan staan. En is, is een doos naar uit gaan pakken. En zat met een blikje jam en brood. Uh, of een pot jam. En hij begon... Ja, weet je. Dat is gewoon mensonwaardig. En er zitten dus essentiële levensbehoeften of de levensmiddelen zitten erin. Die mensen hebben, wat, wat de, de, de journalisten die, die hebben al zo lang geen normaal eten meer gezien. Dus de, nee. los van dat je, wat je kunt doen en kunt geven. de, de manier van ontvangen. Je moet je eens voorstellen, een, een ander beeld van een, van, een, van een baby. die blijkbaar zo lang niet op een normale manier water heeft kunnen drinken. die begon gewoon te slokken. Grijp je? Omdat zijn lichaam er zo'n enorme behoefte aan had. Ja, weet je, en, en, en dat gaat boven elke, elk, elk beeld van, van, van dat je dat kunt begrijpen. Want. Ja. En daar wordt dan toegevoegd over dat oude man. Op dat moment was, brak er een, een, een, een gevecht zeg maar, tussen, in jouw moek. En uh, hij zei dan tegen uh, Amin de, de hoofd, de, de, de, de baas, zeg maar, of de directeur, of de leidendgevende van, van uh, de, hulporganisatie. de hulporganisatie. Want die wou wegvluchten. Van, hij, moest van, hij zei zo, ze, kom en zit en eet. Laat alles. Het laat belangrij het, het, het, be ja. het, be het belangrijkste is dat we nu eten. Dus ze, ja. ze dachten niet meer eens aan hun gevaars. Het is maar, laten we maar eten, jongen, en, en laat dit. Ja. Mohamed Chepi, oprichter en initiatiefnemer van Help Syrië de winter door. Dit gebied is dus hermetisch ja. door het Syrische leger afgesloten. Hoe moeilijk is het dan om daar uiteindelijk door te dringen? Ja, feitelijk onmogelijk. Ik heb die jongens, eh, voordat ze naar Damascus vertrokken... Eh, was ik met hen in Beirut en heb ik gezegd van het is eigenlijk een droom... als jullie eh, in zouden mogen en kunnen. Want we zijn al heel lang bezig en lo onze lokale partners zijn al maanden bezig constant om druk uit te oefenen... om te zeggen van laat ons alsjeblieft naar binnen... onder wat voor voorwaarden dan ook... zolang we maar mensen kunnen bereiken. Dus voor ons was het, ik zei al tegen zijn het zou fantastisch zijn. Op het moment dat ze zeg maar reden was ik onderweg terug... En toen, en toen zag ik op een app op een gegeven moment een foto... van, van een van onze lokale partners... In en ik had zoiets van wacht even, die jongens zijn net vertrokken uit, uit Beirut. dat kan hem niet. Nou, en binnen een aantal uren horen we inderdaad, nee, het is waar ze zijn, ze mochten meteen doorrijden. Maar um, voor ons was dat. Maar het is een politiek spel. Uh, Genève is, is aan de hand uh, er worden gesprekken gevoerd. Het regime moet zichzelf natuurlijk aan uh, moet zichzelf, moet zichzelf laten zien. Aan zin van weet je, wij wij ja. hebben het beste voor... met onze bevolking. <coughs> ga zo maar door. Um, en wij hebben zoiets van: we grijpen elke kans aan. We weten dat we morgen misschien helemaal niet meer één mogen. En elke dag dat we wel mogen, grijpen we aan met, met um, alle mogelijkheden en, en middelen van dien. En met hoeveel partijen moet je dan overleggen? <kuggen> met de Syriërs natuurlijk, het Syrische leger. Milities, uh, Palestijnse fracties, oppositiepartijen, VN, um, uh, just name it. Uh, hmm. Ieder die maar een straat. We waren bijvoorbeeld op een gegeven moment... toen ik er zelf was, waren we met, met de, front, de National Front van de Palestijnen... en die ziet eruit als een film van de jaren zestig... Ja. van die grijze banken en wapens en dat soort dingen. En met hen overleg je over het eerste punt... en dan is een andere partij over het tweede punt. En, maar het regime is natuurlijk overal. Kijk, wij hebben vanuit Nederland natuurlijk... wij, wij hebben het spel, het PR-spel geleerd... Um, en, en we hebben constant gezegd... luister, Europeanen dit, Europeanen dat, wij komen... dit zijn onze bedoelingen, het is goed voor jullie... De, de, de, dat we erin mogen, en ga zo mee door. Dus, maar door. En meer... overleg je dan met hoge functionarissen? Ja. He? Ik heb aan tafel gezeten met de minister van Sociale Zaken. Zij gaat over uh, elke uh, zeg maar, pak melk wat het land in mag en kan. Tot twee keer toe. Uh, en toen heb ik haar die prangende vraag gesteld... Van, hoe zit het met Jarmouk? Hm. En toen keek ze mij aan van... ja, ja, er staat bovenaan de agenda, dat soort dingen. Twee weken, twee weken later zat ik weer met haar aan tafel... En ja, ik ben dan gewoon zo'n blanke Hollander... die gewoon nuchter en recht door zee is. En die zegt ook van, nou, hoe zit het nu met jouw moek dan? dan ja. nou, dat vindt ze natuurlijk totaal niet leuk. Want zij wil gewoon een propaganda-sessie uh, met ons hebben... van kijk, wij ontvangen jullie en jullie mogen het land in. We hebben, land, uh, we hebben een vliegtuig mogen landen op Damaskus. Maar ja, zij wilde bijvoorbeeld toen het, het vliegtuig landen... wilden ze de spullen nog bij zich houden voor een paar dagen... en eventueel misschien wat dingen mee doen. En ik had zoiets van, wacht even, we gaan helemaal nergens naartoe... dat we die spullen meenemen, want... Uh, ja, we gaan zo tweeten en ik denk niet dat, dat u... Uh, zeg maar terug wilt lezen Film, in de media, ja. dat, dat u onze spullen hebt geconfiskeerd. Dus een enorme spel, constant. U, uiteindelijk is het dus gelukt. Um, dan zou ik denken, Jassine, je wordt dus toegelaten. Oké, okay, je wordt heel erg in de gaten gehouden door het Syrische leger. Maar je bent er wel. Dan is het ook veilig. Is dat zo? Huh. Nee, het is niet veilig. <laughs> uh, moet je, uh, er was op hetzelfde strata. Waren er al uh, eigenlijk uh, snipers van de, van de uh, overkant, zeg maar. Mm -hmm. Die al bezig waren om naar ons toe te komen om uh, iets te kunnen doen. Dus, uh, die zag je op je afkomen? Nee, die zag je niet. Maar uh, toevallig de Syrische uh, uh, journalisten, zeg maar, die ja. hebben het kunnen, op, kunnen filmen en kunnen zien wie er waren. En die lieten dan, ik kon het alleen horen dan wat er aan de hand was. En die lieten het ook zien van, kijk, die en die en die zijn daar. Van hé, hey, we moeten acties. Dus terwijl we bezig waren aan het uitdelen, was men nou bezig ook om te kijken hoe, hoe ze moeten aanvallen. En, uh, en werd er geschoten ook? Er werd ook, er werd ook geschoten. Maar dat wat voornamelijk heb gehoord toen er werd geschoten was eigenlijk meer om uh, men bang te maken van hé. Hey, we willen een rij. Zodat als er geen rij is, dan... Uh, het was meer om angst te creëren ja. dan om echt een uh, aanval. En daarnaast, je, buiten hoorde ook echt veel uh, aanslagen. Je hoort geluid van, hé, hey, dit is geen vuurwerk uh, nee. nieuwjaar, Dit is gewoon echt oorloggebied. Hij nou heeft het heel veel moeite gekost om daar te geraken. Het is gelukt. Is dit misschien een begin van meer hulp? Um, ik, ik denk het wel. Kijk, wij zijn, voor ons was een impulsieve campagne klein begonnen... met het idee dat we willen een bijdrage willen leveren vanuit Nederland... Uh, aan zeg maar, de, de mensen die getroffen zijn door het conflict. Op een gegeven moment uh, zeg maar, zit je met, met grote partijen aan tafel... en zie je dat alles wat loskomt hier... je ziet twee dingen. Je ziet vanuit Nederland dat enorm veel mensen iets willen doen... willen geven, willen mm. brengen. En je ziet aan de andere kant dat er mogelijkheden zijn om door te komen. Wij zitten ook in het noorden van Syrië bijvoorbeeld. We zitten nu ook in Jordanië, we zitten ook in Turkije. Dus uh, wij hebben gezegd nu van zolang die, uh, die, die mogelijkheden er zijn. We hebben vandaag gehoord dat waarschijnlijk Hans open gaat. En waarschijnlijk dus de, de, de, ook daar goederen naartoe uh, kunnen. We hebben gisteren onze partners daar gebeld en gesproken van. Hey, kunnen wij daar wel van betekenis zijn. Dus wij hebben zoiets van, hé, hey, wat we ook kunnen doen. Uh, om door te komen, om mensen te bereiken. Partners zitten, gaan zo maar door. Dan bl blijven we dat gewoon doen. En, ja. uh, en hopen we, alles maar heel, een hele kleine bijdrage te leveren. Als maar inderdaad een druppel op een, op een gloeiende plaat. Uh, het maakt wel verschil. Goed, Mohamed Chappie, initiatiefnemer van Help Syrië de Winter door Het Maakt Verschil. En een van de vrijwilligers, Jasmin Ismail. Radio 1. De Nieuws -PV. Koperdiefstal op het spoor is vorig jaar met 40% gedaald. Volgens spoorbeheerder ProRail komt die daling door verschillende oorzaken. En ik wil wel eens weten welke oorzaken. Dag meneer Veneman. Goedendag, geloof. U bent van ProRail. Hoe komt die, die daling? Goedemans. Waar komt dat vandaan? Nou, er zijn heel veel verschillende redenen. Een van de zaken is dat we veel meer gecontroleerd hebben. Dat we veel meer camera's geplaatst hebben ook langs het spoor. Dat zijn dan infraroodcamera's, maar ook bewegingsmelders voor s'nachts. Uh, hekken die we extra geplaatst hebben, dat het moeilijker wordt om op het spoor te komen. En dus er is ook de samenwerking met de politie om gezamenlijke acties uh, te houden. Nou, dat zijn even uh, grofweg wat zaken. Um, andere zaken die we ook gedaan hebben, is dat we aan het kijken zijn... en ook materiaalvervallen hebben. Hè. Als je dus kijkt naar koper, dat levert natuurlijk geld op. Maar aluminium levert nauwelijks geld op. Dus om ook te kijken van nou waar kunnen we die materialen veranderen in plaats van koper. Dus u brengt wat andere materialen aan. En komt het ook een beetje omdat de prijs van het koper inmiddels gezakt is? Ja, dat is een hele goede. Uh, gelukkig is die, die prijs van koper inderdaad uh, gedaald. En uh, ze krijgen daar veel minder voor. En uh, daarnaast hebben we ook nog samenwerking met uh, het openbaar Ministerie en. Uh, uh, ministerie van Veiligheid en Justitie, om uh, te zorgen dat, uh, dat er een identificatieplicht komt op het moment dat mensen dus koper komen inleveren bij een metaalhandel. Hè. Vroeger kon je zomaar naar binnen lopen en wat koper achterlaten. Tegenwoordig moet je identificeren. Dus dat soort zaken allemaal bijgedragen aan uh, nou ja, dat is het feit dat, is, dat we, uh, de trein, hè, wat eigenlijk het primair over hebt, op het moment dat je koper hebt, dan moeten wij direct herstelwerkzaamheden uh, uitvoeren en kan je zoiets van twee of drie uur even geen trein laten rijden op dat vlak, uh, bavevak, uh, nou, dat soort zaken uh, is er ook niet meer, dus het is goed nieuws voor de reis dat ze beter kunnen doorrijden. Ja, 40% minder, dat betekent 60% wordt nog altijd gejat. Dat is van ja. 10.000 kilo bijvoorbeeld 6.000 kilo, dat is nog altijd veel. Dat is uh, nog altijd ontzettend veel. Uh, daarom zijn we ook nog lang niet klaar met hiermee uh, aan de slag. Een van de dingen die afgelopen jaren ook geholpen heeft... Uh, heb, uh, is dat bewoners ook een extra bijdrage zijn gaan leveren aan het toezicht op het spoor. Dus op het moment dat bewoners wat verdacht zagen... hebben we ze gevraagd om 112 te bellen. En dat heeft gelukkig afgelopen jaren ook uh, tot, een, uh, tot enkele aanhoudingen uh, geleid. Hartelijk dank, meneer Veneman van ProHeel. Graag gedaan. Swallowed daylight I wandered through the shadows When the sun squeezed through my windows geloof ik. En dan zat ze in Los Angeles en in Nederland... zat ze stiekempjes in er eentje te zingen... en te spelen en te schrijven. En nu is je af. De eerste single van haar aanstaande album Songs to Sooth is Hear How My Heart Beats. BV Buitenland. buitenland producteur Kees Dorrestein. We hebben het met jou over een zeer bekende wijk in New York vandaag. Chinatown. Populair ja. natuurlijk bij toeristen... ook bij Aziatische immigranten die net in Amerika zijn gearriveerd. Maar voor hoe lang nog is de vraag? Want de traditionele Chinatown is langzamerhand aan het verdwijnen. Waardoor komt dat? Nou ja, dat komt door gentrification. En dat is uh, een moeilijk woord eigenlijk voor stadsontwikkeling. Je uh, haalt oude gebouwen weg. Je zet er nieuwe voor uh, in de plaats. Uh, uh, ja, eigenlijk vooral voor een beetje de rijken, voor de juppen. Mooie appartementen. En uh, daardoor worden de Chinezen eigenlijk een beetje ja, weggejaagd, weggedrongen. Oh, en dat, dat blijkt al uit de cijfers, want te, van 2010 tot 2013 zijn er 17% minder Aziaten uh, uh, gemeten in, uh, uh, in die wijk, in Chinatown, in New York. En als je naar andere Chinatowns kijkt over heel Amerika bijvoorbeeld Boston of Philadelphia... Hmm. dan zie je dat er nog maar 50 eigenlijk minder dan 50 Aziaten wonen. Dus leuk, die stadsontwikkeling, maar niet voor de Chinezen. Nee, voor de Chinezen is het uh, niet leuk. Kijk, als je een luxe appartement wil hebben uh, in Manhattan... want kijk, het is wel hardje hartje, New York natuurlijk... dan is het goed. Het uh, uh, gentrification, ja, de wijk verbetert ook wel... doordat er rijkere mensen gaan wonen. Maar uh, Chinatown is eigenlijk nu zo hot en happening voor de studenten... dat uh, de arme Chinezen eigenlijk geen praat, uh, plaats meer heeft. Uh, Chinatown wordt onbetaalbaar. En Jason Chen... Die zich met zijn organisatie Kev inzet voor aziatische bewoners van de wijk, is niet te spreken over de ontwikkeling. A lot of folks are being displaced in the community, folks that have lived here for many, many years, because the emphasis has been put on profits and not the people in the community here, right? So in the name of development, folks have been pushed out of homes that they've lived in for many, many years. Ja, hij zegt: de mensen uh, worden uit hun woningen gezet waar ze al jaren wonen. Allemaal vanwege een soort van development. Dus vanwege die gentrification. Maar krijgen die huurders geen bescherming dan? Ja, ze hebben wel een beetje bescherming hè, van de gemeente. Maar um, eigenlijk is het vaak zo dat uh, verhuurders... die grijpen alles aan om huurders met lage inkomens uit te zetten. Uh, ze moeten plaatsmaken voor veel geld. En uh, dan, dan gaan ze eigenlijk een beetje de loopholes. De, de, de, de regeltjes waar die verhuurders, de huurders zich dan niet aan houden. Die gaan ze dan aangrijpen. Uh, bijvoorbeeld dat je niet met heel veel mensen in één huis mag wonen. Hop, regel eruit. Uh, uh, uh, eigenlijk het zijn vaak wel een beetje huisjesmelkers daar... die dan desnoods, in de ergste gevallen, dat heb ik ook gehoord... Uh, dat, dat, dat ze de, de verwarming eigenlijk een tijdje gewoon uh, uitzetten... of uh, het water afsluiten om die Chinezen eigenlijk maar weg te pesten... zodat zij hun gebouw vrij hebben voor projectontwikkelaars... dure uh, woningen krijgen en dus voor veel geld ze kunnen vuren En zijn er dan ook middenstanders die wegtrekken daar? Uh, ja, er zijn zeker uh, middenstanders die wegtrekken. Uh, want eigenlijk vooral die kleine winkeltjes die daar in die wijk zitten... die zijn ook vaak bedoeld voor echt de Chinezen in de wijk. Die, die, die, die, gewoon kleine Chinezen, bijvoorbeeld groente, uh, groentezaakjes of, uh, of uh, de, de, de vleesboer. Van. Die, uh, die moeten nu eigenlijk weg omdat er ook gewoon grote commerciële bedrijven komen... Uh, die eigenlijk die buurtwinkeltjes een beetje wegpesten. En uh, die Chinese Mai Dan Wang, die woont in de wijk. En zij merkt dat het tijde, uh, tijdens het uh, Chinese nieuwjaar, daar merkte ze het ook, een stuk rustiger was. It's Chinese New Year. Three, four years ago, the streets were really packed, really, really packed. Like I can't even get to the top street. And from this new year, I was pretty disappointed. There wasn't much people on the streets. Ze ja, zegt, een, een jaar of drie, vier geleden kon je nog over de hoofden lopen. tijdens het Chinese nieuwjaar. Maar uh, ja, het zijn er gewoon een stuk minder geworden. Het is pas nog geweest, dus ze heeft het uh, toen nog gezien. Jason Chen uh, van Actiegroep Kev, die ik net noemde, geeft uh, nog een ander voorbeeld. Namelijk hoe de straatverkopers, uh, ook typisch Chinatown. Uh, door oud-burgemeester Giuliani aan banden werden gelegd. Er is eigenlijk een park waar veel straatvenders gathered En, you know, ze maken hun leven door hun goods en stuff. En during that campaign, the mayor gebruikte um, hoge fines. On Like wat hij called illegal vending. To basically get rid of vendors that made a living that way. Chen vertelt over een park waar de verkopers altijd hun spulletjes verkochten. Maar daar maakte oud-burgemeester Giulia Giuliani dus een einde aan. En ze hebben daar sowieso wel kritiek op oud-burgemeester Giuliani en Bloomberg. Want die zetten juist in op die ontwikkeling van die wijken. Dure huizen daar neer. Soms volgens critici zouden ze daar zelf ook aan verdienen. Dat moet je maar net zien te bewijzen. En, um, maar ja, dus, dus ze zijn eigenlijk niet zo blij met die ontwikkeling. kees Er is nu een nieuwe burgemeester van New York, Bill <coughs> de Blasio. En hij beloofde in zijn campagne dat hij zal zorgen voor betaalbare woningen. Wordt hij dan de redder van Chinatown, denk je? Nou ja, misschien eigenlijk wel. Uh, hij heeft mooie plannen. Hij wil uh, 200.000 betaalbare woningen, je zei het uh, net al, uh, neerzetten. Uh, ja, dat, dat is het wel. Die Chinese immigranten die zoeken naar betaalbare woningen in die wijk... Ja, die, die kunnen dat daar misschien wel aan krijgen. Of het in Chinatown komt, dat is maar de vraag. En uh, ja, er zijn positieve reacties. Maar het is ook vooral eerst zien en dan geloven eigenlijk met hem. Jan Snel en Rolf Bredeveld zijn eigenlijk een beetje wereldverbeteraars op eigen initiatief. Want zij willen dat in elk huis koolmonoxide melders worden aangebracht. Er is een Facebookactie uh, op gang gebracht door Jan Snel. Uh, vader van uh, een, een, een zoontje, maar hij heeft een dochter verloren drie jaar geleden aan koolmonoxide. En u zei me net, ja, mensen moeten er ook voor zorgen dat die gijzers goed worden gecontroleerd. Dat is heel erg belangrijk, hè. Jazeker. Uh, mensen die, hebben, die denken vaak van nou, ik, heb, of ik laat mijn gijzer schoonmaken. En die hebben dan een uh, gevoel van veiligheid. Maar het wil niet zeggen dat die gijzer ook goed is schoongemaakt. Want er zijn heel veel uh, bedrijven die uh, ja, op een onjuiste wijze zeg maar, die, die, die ketel reinigen. Waardoor ja. die uh, ja, nog steeds zoveel koolmonoxide kan uitstoten. Dus altijd zo'n melder ook. Altijd. En dan laten reinigen, ja. reinigen maar ook zo'n melder. Ook bij nieuwbouwwoningen. Soms worden ketels verkeerd aangesloten... Mensen, ik heb leed vertrouwen in dat maken. soort mensen, maar dat is, dat is niet goed. Niet nee. altijd, nee. Mohamed Chappie aan tafel. Dank. Jassine Ismaël, Jan Snel, Rolf Brederveld, heren, dank je wel. En nog even, eh, meneer Scheppy, u hebt gisteren, geloof ik, officieel te horen gekregen... dat jullie partner zijn geworden van de VN, hè? Niet te horen gekregen, maar getekend dus. We zijn getekend partners. Getekend Ja, getekend. Nou, helemaal mooi, toch? Gefeliciteerd. <laughs> dank je wel. <laughs>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 Op de crossroads van Robert Johnson. Een radioverhaal over blues, armoede en motoren in Holland ook Radio zondagavond om 9 uur. Hoe hard heb jij gereden 120 mijl of 120 kilometer? kilometer? Nou, het is 120, 130 nee, kilometer Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt.